Uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Bij de Turkse stad Diyarbakar is op een snelweg een bomaanslag gepleegd. Volgens persbureau Reuter. Daarbij vielen drie doden en raakten 45 mensen gewond. En vandaag raakten acht mensen gewond toen een autobom ontplofte in Istanbul. In Turkije zijn de laatste maanden vaker bomaanslagen. Die werden opgeëist door organisaties als de militante Koerdische Tak en de Islamitische Staat.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 Koning Willem-Alexander heeft een onaangekondigd bezoek aangebracht aan de Nederlandse troepen in Jordanië. De 200 militairen maken deel uit van de internationale coalitie, die strijdt tegen IS in Irak en Syrië. Willem-Alexander kreeg een rondleiding en hij bezocht Snow City, het woon- en werkgebied van de Nederlandse en Belgische militairen. De schilderijen van Rembrandt, die Nederland samen met Frankrijk heeft gekocht, zijn vanaf 2 juli te zien in het Rijksmuseum in Amsterdam. Het is voor het eerst sinds de aankoop van de portretten van Maarten Solmans en Opium Copit dat ze in Nederland te zien zullen zijn. Om dat te vieren is het Rijksmuseum op 2 juli gratis toegankelijk. De eerste wedstrijden in de playoffs voor de voorrondes van de Europa League zijn vanavond gespeeld. FC Groningen versloeg Heracles met 2-1. Een pek Zwolle Utrecht eindigde in 0-0. De returns zijn komende zondag. Het weer opklaringen en het blijft nagenoeg overal droog. Morgen opnieuw veel zon, maar ook wel bewolking en in het zuidoosten kans op een buitje. Met maximaal 16 tot 23 graden wordt het wat koeler dan vandaag. Dit was het. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. -M. Met nu, Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1166 hier op ZFM Zandvoort...